Twintig jaren geleden werd mij de toegang tot deze tempel der kennis en poedeltjes nog voor een langere tijd ontzegd. Het bestuur van de bieb had de boeken van de geniale Amerikaanse schrijver Charles Bukowski uit de schappen verwijderd, onder druk van de tijd machtige lobby van die gebreide mao-dragende mannenhaters. De FEMO's vonden de boeken van Bukowski namelijk seksistisch en de bieb ging erin mee, bang als ze waren over die ballentrappende heksen.